Goedemiddag, ik ben Stefan Stra en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer jongeren hebben een wapen bij zich. Jongerenwerkers zeggen tegen het AD dat ze vooral meer missen en andere steekspullen voorbij zien komen... en dat steekpartijen gewelddadiger worden. Zo werd vorige week in Hoorn een jongen van 14 neergestoken bij zijn school. Er werd een klap uitgedeeld, die miste die. En toen was er gelijk een mes getrokken. Ja, ik schrok er heel erg van. Ik ben gelijk met, uh, met een vriend van mij zijn we naar binnen gerend en hebben we die jongen geholpen. Hij heeft zijn mond dichtgedrukt. En uh, ja, hij verloor al snel bloed en tja, het ging niet echt goed. Volgens de politie zijn er dit jaar al meer dan 50 steekpartijen geweest... waarvoor tieners verantwoordelijk worden gehouden. En het kantoorpersoneel van de NS kun je binnenkort ook tegenkomen in de trein. De NS gaat ze inzetten als hulpconducteur. We verwachten in ieder geval een paar honderd mensen een paar uur per week kunnen werken... als tijdelijke noodmaatregel. En dat ze dan tijdelijk hun werk even kunnen opschorten dat ze op kantoor uitvoeren. De NS heeft een schreeuwend tekort aan treinpersoneel. Vanaf maandag worden er ook weer treinen geschrapt... omdat er te weinig mensen zijn om alles te laten rijden. In de Waddenzee zwemmen een stuk minder gewone zeehonden rond. De drie landen die grenzen aan die zee, Nederland, Duitsland en Denemarken, telden deze zomer vooral minder pups. En wetenschappers denken dat er niet meer voor alle dieren genoeg te eten is. En de jonge zeehonden lijden daar het allermeest onder. En er is gedoe over de kat van Taylor Swift. Ik heb een nieuwe kat. Her naam is detective Olivia Benson. Het gaat niet alleen om die van haar, die kat van haar, maar ook om het hele ras. De Scottish Fold is een kat die er super schattig uitziet... met bolle wangen en opgevouwen oortjes. Maar daardoor heeft hij last, last van zijn gezondheid. Dieren expres met gezondheidsproblemen fokken is verboden. En dus gaat de inspectie de fokkers van de Scottish Fold katten aanpakken. Krijg je nog het weer? Veel zon wel. Al zijn er vooral langs de kust wat meer wolken. Het blijft voorlopig ook hard waaien en vanavond komen er buien. Morgen blijft het op de meeste plekken droog bij een graad of 15. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 50 kilometer file in onze regio. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Is je vertraging een kwartier bij Roelof Arendsveen. Treidt langzaam vanaf Schiphol over 13 kilometer. Dan 10 minuten vertraging op de A10 vanuit Koenplein naar Knoppend Amstel. Bij Amsterdam Buitenvelden staat 5 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 is dat eigenwijze wijze veentje Mooi gelukt Je krijgt me niet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 Cloudy afternoon 9. CFS. To close for me For everything For everything middag de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rechtbank in Amsterdam gaat twee strafzaken over de moord op Peter R. Vries bundelen. Dat gebeurt op verzoek van een van de advocaten. Door de zaken samen te behandelen kunnen onderlinge verbanden duidelijk worden. Gezinnen die de dupe waren van het toeslagenschandaal schandaal... hadden vaker te maken met jeugdbescherming dan anderen... maar het schandaal was daar niet de oorzaak van. Dat zegt het CBS na onderzoek. En minister Helder van Sport zegt dat Oranjefans zelf moeten weten of ze naar het WK en Qatar gaan. Zondag meldde de NOS dat een aantal supporters zich door Qatar laten betalen. En in ruil positieve berichten zetten op sociale media. En het weer. In het Noordwesten een bui. Vanavond in het Westen buien met zware windstoten. Morgen een bui, ook zon en een graad of 14. girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots, Is it's okay to be a boy, but for a boy to look like a girl is degrading, because you think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 Zie je niet dat jij hoort jij je man van mij zorgt, Ja, ik heb je in mijn broekzak Wat jij wordt van mij En er is niks dat dat nog stopt Ja, jij wordt van mij, je pas maar op Wat hey. jij wordt van mij Zeg je vriendje, op maar op We weten allebei, allebei waar je hart voor klopt Ja